om zo meer business naar je site toe te trekken. Mijn naam is Eduard de Boer, bekend als de reputatiecoach. En ik ben je host voor vandaag. Het eerste onderwerp vandaag gaat over beveiliging en two-factor authenticatie. Daarna heb ik wat leuke bevindingen over zoektermen... gevolgd door een toelichting op de voortgang van mijn content marketing project. Als derde onderwerp... Facebook-fans zijn echte VIP's op Eindhoven Airport. Volgens Madcuts van Google wordt Google Authorship inmiddels meegenomen in de rankingcriteria. En vandaag heb ik ook weer een paar leuke lijstjes voor je. De eerste lijst is de lijst met 12 redenen waarom het werk van contentmarketing pas echt begint als je op de publiceerknop hebt geklikt. En ik sluit de podcast van vandaag af met 20 redenen waarom je een expert moet worden. Om te beginnen heeft LinkedIn afgelopen week two Authenticatie ingevoerd. Om te voorkomen dat je account wordt gehackt kun je LinkedIn nu zo instellen dat je een sms'je met een zescijferige code op je mobiele telefoon ontvangt als je wilt inloggen. Zo voorkom je dat kwaadwillenden met jouw gegevens kunnen inloggen als jouw gebruikersnaam er wacht wordt door inspanningen van hackers virtueel op straat komen te liggen. Over het instellen van two Authenticatie voor LinkedIn hebben we dan ook meteen een artikel gepubliceerd. Dit artikel werd in korte tijd een aantal keren gelezen en gedeeld op LinkedIn. Hoewel beduidend minder mensen volgens mij de tool Evernote gebruiken... vind ik het toch de vermelding waard dat Evernote ook sinds afgelopen week... two-factor authenticatie heeft ingevoerd. Net als bij Twitter en LinkedIn is het niet verplicht. Maar als jij Evernote gebruikt voor het opslag van data... waarvan je niet wilt dat anderen daar toegang toe hebben... zou ik het zeker instellen. Overigens, de links naar deze artikelen... En andere artikelen die ik als bron heb gebruikt voor het samenstellen van deze podcast... vind je in de show notes van deze podcast op www.reputatiecoaching.nl slash 28, dus slash 28. En dan nieuws over mijn content marketing project. Zoals ik al eerder heb verteld en zoals je ook op het weblog hebt kunnen zien... heb ik van alle podcasts van 2012 en middels ook al van de podcasts van het eerste kwartaal van 2013... video's gemaakt. Deze video's bevatten slechts twee slides... Op de eerste slide staan de onderwerpen die ik in de desbetreffende podcast behandel... en op de tweede slide staat een spreuk, uitspraak, citaat of andersoortige tekst. Het doel van die tweede slide is om mensen die over het internet surfen en tegen de video aanlopen... door de tekst getriggerd worden om erop te klikken en de video te bekijken. Van de vijf podcasts van 2012 heb ik inmiddels ook een e book gemaakt wat online staat. Ik heb het in pdf op www.reputatiecoaching.nl gepubliceerd... En tevens op www.script.com, www.issu.com en www.slideshare.net. Als titel voor het boek van 2012 had ik gekozen Reputatiecoaching podcastboek 2012. De blogpost met dat boek is op 28 mei gepubliceerd. Dat is dus op dit moment 11 dagen geleden. En zojuist werd ik aangenaam verrast. Ik ging namelijk eens zoeken op Google op de zoekterm Reputatieboek. Dus reputatie, spatie boek. Ik zag dat mijn blogpost van 28 mei al op de achtste positie op de voorpagina stond... en dat terwijl ik nog amper bijzondere rugbaarheid eraan had gegeven... en dus ook niet echt het boek heb gepromoot. Ik dacht eerst nog dat dit kwam doordat ik was ingelogd in Google. Want dat geeft vaak vertekende resultaten... omdat Google dan vaker zoekresultaten toont waar je bijvoorbeeld in het verleden al eens naar hebt gekeken of hebt geklikt. Maar ook toen ik niet ingelogd was, bleef de blogpost over het boek op de achtste positie staan... Wat ik de afgelopen dagen ook heb waargenomen is dat als je in Google zoekt onder het kopje video's op zoekterm reputatiemanagement, de video's ook goed naar boven komen in de zoekresultaten. Ook als je op YouTube zoekt op reputatiemanagement, blijken de video's goed te scoren. Zelf vind ik dit een goed resultaat, zeker als je nagaat dat ik pas omstreeks 20 mei ben begonnen met het posten van de eerste podcastvideo's. In Google Analytics heb ik nog niet echt kunnen bespeuren... dat deze video's op dit moment al leiden tot extra bezoekers op de site. Maar ik heb al wel een paar kliks gezien... alleen ja, dat vond ik nog niet representatief genoeg. En ook al zouden de video's niet tot significant meer kliks leiden... ik verwacht in ieder geval dat mijn content... en de site www.reputatiecoaching.nl... meer autoriteit krijgen... en daardoor dus hoogstwaarschijnlijk ook beter... in de zoekmachines naar voren zullen komen. Dit is geen garantie... Maar de resultaten stimuleren mij in ieder geval voorlopig om door te gaan met het publiceren van de podcastvideo's en de podcastboeken. Mocht het je ontgaan zijn, op frankwatching.nl verscheen een leuk artikel met als titel: Bij Eindhoven Airport zijn Facebook-fans echte VIP's. Dit artikel beschrijft het interview met Elie Lejeune, de marketingmanager van Eindhoven Airport. Elke maand moeten Facebook-fans zich inschrijven, waarna je als inschrijver kans maakt om te worden geselecteerd voor het VIP-programma als je in die maand vertrekt van Eindhoven Airport. En als je wordt geselecteerd, dan ben je opeens ook een echte VIP op de luchthaven. Je krijgt gedurende je reis een speciaal aangelegde Facebook VIP parkeerplaats pal bij de ingang. Ook je check-in verloopt via de VIP Bali en je mag gratis à la carte eten in het luchthavenrestaurant. Als klap op de vuurpel word je ook nog eens snel en moeiteloos langs de veiligheidscontroles geloodst door een medewerker van de luchthaven. Het initiatief was natuurlijk een experiment voor de luchthaven... en het was ook nog nooit eerder vertoond in de wereld. Dus wist de organisatie ook niet wat het kon verwachten. Maar inmiddels wordt het al gezien als een succes. Zo zie je dat op de meest onverwachte plaatsen... in de reisbranche initiatieven worden ontplooit... om te connecten met de reizigers. Dankzij alle likes en social engagement van de reizigers... die de luchthaven op deze manier verwerft... positioneert ze zich ontzettend sterk op de kaart. Ik ben alleen benieuwd of dankzij deze actie nu meer mensen hun vlucht vanaf Eindhoven Airport zullen boeken, in plaats van een andere luchthaven die wellicht dichter in de buurt is. In december 2012 heb ik al een instructievideo gemaakt over het instellen van Google Authorship. Als je dit op een correcte wijze hebt geïmplementeerd, dan verschijnt jouw foto naast de zoekresultaten in Google. Dit zorgt vaak voor meer dan een verdubbeling van het aantal klikken op het desbetreffende artikel. Alleen was het toen nog niet bekend of Google het principe van authorship... ook daadwerkelijk meenam in de bepaling van de positie in de zoekresultaten. Alle blogs stonden er toen wel vol van en de meningen liepen uiteen. Diverse bekende specialisten op het gebied van SEO zeiden toen... dat ze het sterker vermoeden hadden dat het toen nog niet werd meegenomen... maar dat Google het in een later stadium zeker zou gaan meewegen. Hoewel niemand buiten Google het toen zeker wist... is inmiddels wel vastkomen te staan dat Google authorship voor Google erg belangrijk is... en waarschijnlijk in de toekomst... Nog belangrijker wordt. Drie dagen geleden verscheen er een video van Matt Kuts waarin de vraag werd gesteld of Google de rel is gelijk aan author-instelling op websites inmiddels meeneemt in het bepalen van de ranking van zoekresultaten. Matt antwoordde hier bevestigend op. Hij gaf het voorbeeld dat als de alombekende autoriteit Danny Sullivan iets post op een niet-noemenswaardig forum met een lage PageRank score, dit bericht ondanks de lagere PageRank van het forum hoger kan ranken doordat Danny Sullivan, de Google, wordt gezien als een autoriteit op zijn vakgebied. In de video zegt Matt Cutts onder andere... Ik ben heel erg blij met de ideeën achter Real Equal Author. Basically, if you can als je een anonymous web naar een web waar je een nootie hebt van identiteit en misschien zelfs de reputatie van individuele you dan krijg je a veel of voor for Het is harder om de spammers hier in een in some te corner. Ik I continue to ondersteunen. Anonymous speech and anonymity, but at the same time, you know, if, if, uh, if Danny Sullivan writes something on a, on a forum or something like that, I'd like to know about that, even if the forum itself doesn't have that much page rank or something along those lines. En zo gaat hij nog even door. Let wel, het is geen garantie. Ik acht echter de kans ook groot dat Google steeds minder waarde zal hechten aan inkomende links om te bepalen hoe hoog een pagina moet scoren in de zoekresultaten en dat Google Authorship steeds meer gaat meetellen. In het echte leven, buiten internet, zie je ook dat mensen die schrijven of vaak anderszins in de media zijn, bekend worden en langzaamaan meer worden gezien als autoriteit of specialist. Veel bloggers denken dat hun werk erop zit als ze op de publiceerknop hebben geklikt. Je krijgt dan zo'n voldaan gevoel, je leunt achterover in de stoel, ademt eens goed rustig in en uit en je bent trots op het volgende artikel dat je hebt gepost. Ik ga er dan al gemakshalve vanuit dat je een uniek, relevant... en voor je publiek of markt interessant verhaal hebt geschreven. Want sinds de Penguin-updates van Google... heeft het toch geen zin meer om waardeloze content... omwille van de links te publiceren. Terwijl je het artikel nogmaals leest... en eventueel hier en daar nog een spelfout eruit haalt... denk je alweer aan het volgende artikel... of aan wat je nu kunt gaan doen omdat je werk erop zit. Fout! Als echte contentmarketer begint je werk nu pas. Het onderzoek voorafgaande aan je artikel of serieartikelen... Het schrijven, afbeeldingen bijzoeken en publiceren was slechts het begin. Voor het merendeel van de websites geldt namelijk nog steeds niet het mantra: publiceer en de bezoekers komen vanzelf. Dat is een illusie en het is slechts weggelegd voor enkele bekende websites. Dus als jij iets online hebt gepubliceerd, begint jouw content marketing pas echt, want daarvoor was het content creatie. Ik geef je twaalf stappen die je eigenlijk moet doorlopen nadat je een blogbericht online hebt gepost. Als eerste. Optimaliseer je post met keywords. Meestal doe je keywordonderzoek voordat je een bericht schrijft. En als je dat al hebt gedaan... is je artikel hoogstwaarschijnlijk al geoptimaliseerd. Als je dat niet hebt gedaan... is het aan te raden dat alsnog te doen. Vind de zoektermen die het beste bij je artikel passen. Gebruik die bijvoorbeeld in de metatitel van het bericht... in de meta-omschrijving, de H1-titel... de eerste paragraaf en op nog één of twee punten. Ga echter niet achteraf je permalink aanpassen... want als je pech hebt is je artikel dan lange tijd niet toegankelijk vanuit de zoekresultaten, omdat bijvoorbeeld Google dan nog de oude URL toont. Als tweede, maak een paar interne links naar andere posts, waarbij je de trefwoorden als ankertekst gebruikt. Door hier en daar naar andere berichten te linken met zoektermen als ankertekst of linktekst, geef je aan die pagina's waar je naartoe linkt extra gewicht. Zoals je ziet doe ik dit ook in de podcast transcripties. Ik vertel over eerdere artikelen of video's, terwijl ik er ook naartoe link de derde plaats, syndicate je artikel. Dat wil zeggen dat je het bijvoorbeeld automatisch via RSS wereldkundig maakt. Maar je kunt ook handmatig je artikel linken op bijvoorbeeld www.eqdoos.nl of www.nuij.nl en andere sites. Op de vierde plaats, deel je bericht op de sociale media. Dit kan ook geautomatiseerd met bijvoorbeeld de plugin Jetpack voor WordPress, ift.com of Buffer App. Sommige mensen prefereren dit echt handmatig te doen, dat kan natuurlijk ook. Als vijfde, vind relevante artikelen op het web en plaats teasers naar jouw artikel. Als je een actief lid bent van een forum of een andere community, kun je bijvoorbeeld een link in je signature plaatsen. Of je post een bericht of vraag in een LinkedIn groep of een Google Plus community. Gebruik alle middelen die je ter beschikking staan zonder teveel de content overal te pushen. Als zesde, bookmark je eigen content. Zelf bookmark ik mijn artikelen op onder andere delicious.com, digo.com, stumbleupon en andere bo social bookmarking sites. Sommige mensen die ik ken bookmarken ook al hun posts op scoop.it. Wat ik wel vaak doe als ik visuele content in het artikel heb staan, is deze pinnen op Pinterest. Zo heb ik bijvoorbeeld eerder vandaag ook de vier podcastvideo's van januari 2013 gepind op een bord in Pinterest met de titel Reputatiecoaching en Reputatie, Reputatie Podcast. 7. Hergebruik je waardevolle content. Hier heb ik het al eerder over gehad in deze podcast. Mijn experiment loopt op dit moment... en de komende tijd zal duidelijk worden... of dit de, gro de grote impact heeft die ik verwacht... of dat het op een ontgoocheling zal uitlopen. En het is zomaar mogelijk dat ik deze twaalf redenen van dit artikel... ook omzet in een presentatie die ik dan weer upload naar Slideshare. Hergebruik van waardevolle content. Als achtste, reageer op andere weblogs. Zelf heb ik hier goede ervaringen mee... Naast dat ik een aantal vaste webblogs volg, zoek ik ook dikwijls nieuwe blogs of Google Plus gebruikers of communities over de gerelateerde onderwerpen. Daar lees ik dan de berichten en de reacties van de bezoekers van de site. Als er een relevant en voor mij interessant topic tussen zit, reageer ik soms met een aanbeveling, tip of iets dergelijks. Het leuke aan de reacties in veel blogs is dat je een link naar je eigen site kunt invoeren... Ik doe dit helemaal niet om de ouderwetse backlinks te creëren, maar gewoon om mensen te triggeren om door te klikken naar mijn site of artikel. De negende plaats. Beantwoord vragen op Twitter, in fora of elders. Actief bezig zijn met je eigen marketing is voornamelijk het geven van waardevolle informatie. Het geven van zinnige antwoorden op vragen die mensen stellen helpt met het opbouwen van je online reputatie. Als tiende. Stuur een samenvatting van je bericht naar je mailinglist. Lang niet alle mensen zullen actief de rss feed van jouw blog volgen... of frequent handmatig jouw site bezoeken. Daarvoor kan je mailinglist helpen. Zelf heb ik sinds vorige week ook een mailinglist. Je kunt je daarvoor inschrijven op reputatiecoachingnl slash nieuwsbrief. Stap 11. Vraag andere bloggers je bericht te delen. Als je in contact staat met een aantal gelijkgestemde bloggers... kun je hen ook concreet vragen bijvoorbeeld eens in een artikel... een link naar jouw blogpost op te nemen... ...of om het te delen in de social media. Stap 12. Als het nieuws is, verdient het een persbericht. Er is een tijd geweest dat persberichten voor elk wisse wasje werden gepubliceerd... ...om zo hoger te kunnen scoren in de zoekmachines. Die tijd is voorbij, maar niets let je om daadwerkelijk een persbericht uit te brengen... ...als het serieus nieuws betreft. Het lijkt een enorme bult zinloos werk als je dit voorgaande leest... Zeker als je dit nog allemaal moet doen nadat je een artikel hebt gepubliceerd. Maar geloof me, de voordelen wegen ruimschoots op tegen de tijd die dit kost. En op een gegeven moment kom je ook in de routine. Je post automatisch je bericht op Google Plus pagina. Je geeft het zelf een plus 1. Je deelt het op Facebook. Pint één of meer afbeeldingen enzovoorts. Zie het als een investering. In plaats van maar te kust en te keur links te bouwen naar je site, wat toch al niet veel helpt... leg je nu een stevig fundament onder je website met relevante links... De juiste social bus en sociale betrokkenheid. Als je echt goede content produceert gaan deze stappen gemakkelijk... en zullen ze op de duur echt helpen. Als jij nog tips hebt voor het promoten van je artikelen laat ze dan weten. Je kunt reageren onderaan de show notes die je kunt vinden op www.reputatiecoaching.nl slash 28 of je kunt op de website direct een voicemail inspreken. Jarenlang hebben mensen geld kunnen verdienen door sites te bouwen... en die door middel van standaard SEO trucjes hoger te laten scoren dan die van de concurrentie. Ook al wisten die mensen amper wat van het onderwerp waar ze over schreven. Dit leverde honderdduizenden, zo niet miljoenen websites van lage kwaliteit, die ondanks de lage kwaliteit toch steeds de voorpagina's van de zoekmachines wisten te bereiken. Dankzij de inspanningen van Google in de afgelopen jaren zijn deze sites inmiddels verdwenen uit de zoekresultaten. Soms zijn ze gewoon honderden pagina's diep nog te vinden, maar soms zijn ze ook keihard uit de database van Google verwijderd. De komende jaren zal er nog meer worden geschud aan de boom van wereldwijde content... waarbij geen enkele site onberoerd zal blijven. Daarom moet je zo snel mogelijk beginnen met het werken aan je online reputatie... en om een expert te worden op je vakgebied op een dusdanige manier... dat niet alleen mensen dit zien en bevestigen, maar ook de zoekmachines. Op Copyblogger vond ik een lijst met 20 redenen waarom je nu toch echt een expert moet worden. Deze wil ik hier met je delen. Als eerste, zoekmachines houden van experts... De algoritmes van de zoekmachines worden aldoor veranderd en verbeterd. Er is één ding wat zeker is. De focus komt meer en meer te liggen op kwalitatief goede content. Op den duur zal alleen kwaliteit nog overblijven. Niemand bekomt zich om wat je denkt als je geen expert bent. Dat klinkt mogelijk hard, maar alleen mensen buiten je vriendenkring en kennissenkring hechten alleen waarde aan de mening en verhalen van een expert. Als derde reden, je begrijpt je business beter... Je business kennen is de eerste stap om je bedrijf verder uit te bouwen. Het vereist wel meer, maar dit is toch echt het begin? Als vierde reden. Het is eenvoudiger goede content te creëren. Omdat je echt verstand hebt van iets, ben je in staat om zaken vanuit een andere en bovenal originele invalshoek te bekijken. En het wordt eenvoudig omdat je beduidend meer weet dan je lezers en luisteraars. Reden 5. Het is eenvoudiger om je activiteiten te focussen en af te bakenen. Doordat je een scherpe kijk hebt op de materie kun je beter bepalen waar je kansen liggen. Reden 6. Je kunt veranderingen in je markt sneller zien aankomen. Met meer expertise komt meer kennis van de belangrijkste spelers in de markt en de acties die ze hoogstwaarschijnlijk zullen ondernemen. Je kunt niet alles voorspellen, maar dankzij jouw expertise voorzie jij de veranderingen sneller dan anderen en kun jij er vast op anticiperen. Reden 7. Je bouwt communities om je heen. Experts trekken nu eenmaal mensen aan die zich graag met de expert vereenzelvigen. Nummer 8. Mensen vertrouwen experts. Mensen zullen sneller jouw mening voor waar aannemen als jij meer blijkt te weten. Reden nummer 9. Mensen willen voor je werken. Als je eenmaal bekend staat als een expert trek je sneller slimme en gemotiveerde mensen aan die een groot verschil kunnen maken voor je business. Reden nummer 10. Mensen willen van je kopen. Een diepgaande kennis en begrip van jouw specialisatie maakt jou vertrouwd en een autoriteit. Dus zullen mensen sneller geneigd zijn om producten en diensten van je af te nemen. Dit is vooral het geval als je expertstatus combineert met hoge ethische standaarden. De elfde reden, de media wil je interviewen. Zowel traditionele media als de nieuwe media zijn continu op zoek naar nieuwe en originele content voor hun shows. Als je eenmaal een bekende expert op je vakgebied bent, ben je opeens ook een interessante kandidaat voor interviews. Reden 12. Andere media willen over je schrijven. Op zoek naar gelegenheden voor het schrijven van gastartikelen op belangrijke sites? Dit is zo'n stuk gemakkelijker als je wordt gezien als een autoriteit op je vakgebied. De dertiende reden is dat andere experts je willen ontmoeten. Experts trekken nu eenmaal experts aan en dat kan weer leiden tot het aanboren van nieuwe markten, namelijk hun publiek. De veertiende reden. Andere experts willen met je samenwerken. Geen enkele expert is op zoek naar een samenwerking met iemand die nagenoeg geen zinnige content produceert of geen zinnige gevolg heeft. Reden nummer 15. Het is gemakkelijker om sociale volgers aan te trekken. Dit gebeurt uiteindelijk zelfs als je er geen moeite voor doet. Mensen zullen je social media profielen weten te vinden en met je willen connecten. Maar natuurlijk gaat dit nog sneller als je er wel energie in stopt. Reden 16. Je krijgt meer reacties op je berichten. Mensen zullen namelijk sneller hun gedachten met je willen delen en een soort van relatie met je willen opbouwen. Reden 17. Je artikelen krijgen meer links. Ongeacht alle algoritmes en dieren in de Google dierentuin, links van andere sites hebben nog steeds waarde voor SEO. Links die op natuurlijke wijze ontstaan vanaf belangrijke sites, geven jouw site nog een grotere boost. Reden 18. Je bekendheid op de sociale media groeit exponentieel. Steeds meer mensen zullen dagelijks je berichten retweeten, liken en plus eens geven. Als ene laatste reden, op de negentiende plaats. Je presentaties zullen meer mensen trekken. Ongeacht of je in real life presenteert of online, je zult meer publiek trekken met je presentaties. En als laatste reden twintig, als expert kun je hogere tarieven vragen. Dit is wat er onder de streep overblijft. Mensen zullen bereid zijn om meer te betalen voor jouw producten en diensten wanneer jij de expert bent. Zorg dus dat je een expert wordt en zorg dat je beter kunt onderwijzen dan de anderen. Leer hoe je beter mensen kunt helpen dan de anderen. Stop met het fijnzen dat je een expert bent... en word een echte expert die vertrouwen oproept en oprecht mensen helpt. Zo bouw je een duurzame en lucratieve business. Zoals altijd hoop ik dat er in deze podcast voor jou... weer interessante nieuwtjes en bruikbare tips tussen zitten. Als je de podcast leuk vindt